Met nu ZFM Jazz. Goedemorgen bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom op deze mooie zondag en natuurlijk met veel lekkere jazzmuziek. En ik heb ook een gast vandaag, dat is Jaap Funnekotter. En Jaap heeft ook een aantal uh, nummers meegenomen die we straks uh, gaan draaien. Het volgende nummer uh, wat ik klaar heb liggen is van Or Barriket. Maar eerst natuurlijk even het eerste nummer. Misschien kent u het, het is van Miles Davis. Het komt van zijn album Ascenseur pour les chavons... Dat is een Franstalige film, een zogenaamde. Um, ja, zwart-wit film. Een, een, er is een term voor, ik ben hem nu even kwijt. Maas um, Davis trad op in 1957 in Parijs. En uh, hij werd uh, geïntroduceerd eigenlijk, uh, bij de uh, regisseur van de film. En ze zochten nog de muziek. En Maas Davis stemde erin toe om uh, de muziek te maken nadat hij wat beelden had gezien. En op 4 december van dat jaar ging hij samen met zijn, uh, met zijn vier muzikanten naar een studio. Zonder dat ze iets hadden voorbereid. Hij gaf uh, ze een paar uh, rudimentaire uh, noten, akkoorden die hij in zijn hotelroom had samengevat. En legde het plot van de film uit. En toen hebben ze deze hele album hebben ze geïmproviseerd, samengesteld en prachtige muziek gemaakt voorbij die film. Het tweede nummer wat ik ga draaien is van Or Baraket. Or Baraket is geboren in uh, Jeruzalem, opgevoed in Buenos Aires en in Tel Aviv. En hij is een bassist die op dit moment in New York grote naam maakt. En hij heeft in 2017 zijn eerste album uitgebracht waarop hij um, natuurlijk bas speelt samen met Chachar Elna Tan op gitaar, uh, Gadi Lef Lehavi op piano en Ziv Rafits op drums. Gaat u luisteren naar Oorbarriket met het nummer snoes... De Israëlische bassist die uh, aan de weg aan Timmer is in New York. We gaan van 2017 een heel eind terug naar Earl Bostick. Van een uh, album dat heet Bloze Fuse ga ik draaien Harlem Nocturne. Ik Borstik, gaan naar Amos Lee. Amos Lee heb ik heel lang geleden gezien op het Sea Jazz Festival. Uh, toen nog in Den Haag, toen trad hij op in uh, een van de kelders. En zijn stem, zijn rauwe stem, maakte diepe indruk op me. Daarna ging hij meer de country kant op... en heeft hij helaas dit soort nummers niet meer gemaakt. Gaat u zelf luisteren naar 'See It All Before. Het komt van zijn album Amos Lee uit 2005. you busted and broken down naar Amos Lee met het nummer Seen It All Before. Ik heb een gast vandaag en dat is Jaap Funnekotter. En uh, hij heeft ook wat muziek meegenomen. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen Jeroen. Kan je wat uh, vertellen over wat je hebt uitgekozen? Ja, ik heb onder andere meegenomen een van mijn uh, favoriete LP's... op het uh, beroemde merk Blue Note. Tussen twee haakjes daar zag ik laatst nog een prachtige documentaire van... op uh, NDR, Duitsland met uh, de titel It Must Swing, The Blue Note Story. Een prachtige documentaire over het merk Blue Note... en de twee oprichters daarvan. Dat even terzijde. Uh, ja, ik heb meegenomen een uh, plaat van Art Blakey... en de Jazz Messengers uh, live opgenomen... at the Jazz Corner of the World. Op 15 april 1959. En waar is die uh, Jazz Corner? In uh, New York, uh, Jeroen, in New York. En... Uh, <coughs> De aankondiging, die laten we nu niet horen... die wordt gedaan door de uh, bekende Peewee Marquette... een uh, dame die het hele publiek opzweept... voor een groot applaus voor Art Blakey. Uh, wij gaan draaien van een Justice... in de bezetting uh, Lee Morgan op trompet... Hank Mobley op tenor... Bobby Timmons piano... Jimmy Merritt op bas... en natuurlijk de grote Art Blakey op drums. Justice. Blakey en de Jazz Messengers. Ja, en iedereen is uh, gelijk wakker, zei Jaap net al. Dat denk ik ook. We gaan het uh, tempo ietsje terugschroeven. We gaan uh, verder naar uh, Charles Mingus. Uh, in de afgelopen uitzendingen heeft u het al gemerkt. Ik ben een beetje aan, op de Charles Mingus ontdekkingstoer gegaan in 2018. En ik kwam nog een uh, prachtig nummer tegen. Het uh, komt van zijn album Toots, waarin hij uh, verkenning deed... Uh, richting Mexico en de muziek daar. En hij heeft een uh, heel mooi nummer gemaakt. Dat heet Los Mariachis. Dat staat voor de straatmuzikanten. En zoals u misschien weet... in, Amerika in uh, Mexico worden heel veel... Uh, serenades gebracht door uh, orkestjes... ook op straat. En daar uh, komt de naam Los Mariachis vandaan. Het nummer duurt helaas iets te lang... om helemaal te draaien. Dus ik ga het een uh, klein beetje inkorten. Maar gaat u eerst vooral genieten van... Uh, Charles Mingus met Los Mariachis. はい<音楽> Mingers Mingus met Losse Mariachis. Zoals aangekondigd, ik moest hem ietsje afkorten... want het duurt anders gewoon te lang. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Toet Stielemans. Toet Stielemans heeft natuurlijk over de hele wereld opgetreden... met heel veel uh, artiesten. En uh, van zijn samenwerking met een aantal Braziliaanse artiesten... zijn uh, twee verzamelalbums uitgebracht. The Brazil Project. En ik ga van het tweede album uit 1993... Ga ik een nummer draaien, dat heet C... Thank mm -hmm. you. Toets Tillemans met C. Het volgende nummer wat ik klaar liggen is uh, ook Braziliaans. Jaap, jij hebt het meegenomen en uitgekozen? Ja, dankjewel Jeroen. Ja, uh, Het is een, uh, een uitvoering van Frits Landersbergen en Edwin Corzilius. Het, van de, de CD Just Me. Waarom die titel Just Me? In 1991 bracht Frits Groovy Mallets uit, een andere CD, uh, waar hij ook met Edwin speelde. Uh, het bijzondere, en dat is nu ook weer het geval... was dat Edwin en hij eerst alleen maar de ritmesectie hebben ingespeeld... en dat Frits Naderhand, de, de vibrafoonpartij... Uh, heeft ingespeeld op die opname van de ritmesectie. Het is een opname uit 1995... Uh, sorry, een opname uit 2005... en werd opgenomen op uh, 14 maart. Tudo Bem. Zwitserlandersbergen met Edwin Corsilius. Het nummer To Bam. We zijn weer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Dus blijf vooral zitten en luisteren, want we hebben nog veel meer mooie muziek. Het laatste nummer van vandaag is van Nancy Wilson en uh, het George Hering kwartet. Helaas is uh, Nancy Wilson vorig jaar overleden. Prachtige zanger is met, uh, met een prachtige stem. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet Things We Did Last Summer. Het komt van het album The Swingings Mutual. The boat rides we would take got when we got back the leaves began to fade like promises we made how could a love that seems so right go wrong